Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer gaat morgenavond in debat over de bedreiging door boeren. Gisteravond kwamen ze naar het huis van een CDA-kamerlid. Stonden ze ook voor de derde keer bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Daar beukten ze door een politieblokkade heen en leegden een giertank in de buurt van haar huis. Deze buurvrouw vond het intimiderend. Nou, Ik vind het al te ver gaan dat ze bij de huis langskomen. Dat vind ik al te ver gaan. Kijk, Als wij moeten protesteren, dan doen we dat ook gewoon uh, op de dam en dan gaan we ook lopend. Maar hun hebben zo'n overmacht... Wat moet je daartegen doen? Dat nou, is echt niet oké, okay, vinden sommige partijen in de Tweede Kamer. En daarom komen premier Rutte en minister Jeschul Gus morgen met ze debatteren. De jongeren die afgelopen weekend omkwamen in een café in Zuid-Afrika... zijn waarschijnlijk overleden door koolmonoxidevergiftiging. Het gevaarlijke gas zou zijn vrijgekomen uit een aggregaat. Mensen die beneden in de kroeg waren, werden daar onwel van, zegt onze correspondent. Er zou maar één in en uitgang geweest zijn. Het was veel te druk in de club. Dus ja, de jongeren die op die onderste verdieping waren, die uh, voelden zich niet lekker. Maar uh, konden ook geen weg naar buiten vinden. In totaal kwamen 21 jongeren van tussen de 13 en 17 jaar om.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 En vanaf vandaag staat er een bijzondere serie op Videoland. Die gaat over Arjen Kamphuis. Die bekende cyber-expert verdween vier jaar geleden spoorloos in Noorwegen. Sindsdien gaan de wildste verhalen over hem rond. De politie denkt dat Arjen is omgekomen bij een kajakongeluk. Maar zijn vrienden geloven dat niet. Zij willen dat de zaak wordt opgelost en hopen dat dat gaat lukken door die nieuwe serie. Wat is er dan gebeurd? Er ligt daar een cybersecurity centrum. En wat is hij daar nou in hemelsnaam gaan doen? Vandaag werd bekend dat zijn kajakjes gevonden. Kennen we hem wel echt? Ik weet zeker dat er een paar mensen zijn die blij zijn dat Arjen er niet meer is. En dan heb ik nog het weer. Nu lekker zonnig, straks wat wolken. Het is dus 25 tot 29 graden. Morgen begint ook zo, maar smiddags komen de buien en koelt het af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We'll be Ik ben vandaag begonnen met Norman Kringbaum, Spirit in the Sky. En ik ga door met Mungo Jerry, In the Summertime.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 Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Alberto Fernando Ricardo Sempri, geboren in 1908, overleden in 1990... ...onbekend onder zijn artiestenaam Semprini. Het was een Engelse pianist, componist en dirigent. Bekend van zijn optredens op de BBC, voornamelijk op de radio... Geboren in Somerset in Engeland, van Italiaanse afkomst, toonde Sempi al vroeg talent voor zowel piano als cello. Hij studeerde in 1928 af aan de Verdi Conservatorium in Milaan, waar hij compositie en directie studeerde en zijn vaardigheden aan de piano aanscherpte. In Italië voerde hij een breed scala aan muziek uit, van pop tot jazz en klassiek. En in 1938 leidde hij zijn eerste radioorkest in Italië. Terug in de Verenigde Koninkrijk presenteerde hij een programma met lichte muziek, Sempri Sernade, dat hij inleidde met de woorden Old One, New One, Love One and Forget One. Hier is Semprini met Theme from Exodus. Dit was Dana met All Kinds of Everything. En ik ga door met Tony Christie, Las Vegas. The Lord above made the world for us. But the devil made Las Vegas. of me, city of sin, oh what a mess I'm in, look what you've done to me, oh Las Vegas, I'm losing everything, why do I stay when every game I play, I just get deeper in? Sunday, I came to visit you Just for a day To pass some time away And shoot a game or two Oh, Las Vegas That was a year ago What can I do? You've got me hooked on you And I can never go Hey, Las De mat. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen als reiki en Yoga. Zij begeleidt u deze ochtend aan een soepere lichaam en een ontspannen geest. Na afloop ontmoeting en gezellig napraten met koffie of thee. Elke donderdag van half tien tot half elf. 2,50 per les inclusief koffie of thee na afloop. Betaling kan alleen via de pin. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. U bent van harte welkom. De eerste proefles is gratis. En het is natuurlijk in de blauwe tram. Ja. To her name and in that brown voice she said, "Hello." Let me to <laughs> I took her home <laughs> to my We volgens de Kings met Lola en de Free met All Right Now. In de zomermaanden is op stranddagen de EHBO Rotonde geopend van 10 tot 6 uur s'avonds. De post is centraal gelegen en is te vinden bij strandafgang Bad Huisplein tussen strandtent 9 en nummer 10. Je kunt er terecht voor eerst de hulp en informatie over andere hulpdiensten. Ook is op deze locatie het meldpunt voor verdwaalde kinderen gevestigd.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 schatten wetenschappers hoeveel niet ontdekte diersoorten er zijn. Alle zoogdieren en vogels van nu zijn wel zo'n beetje ontdekt. Maar in de tropen kruipen nog heel wat onbekende insecten rond, vertelde Menno Schildhuizen. Tijdens een expeditie met naturalis naar Borneo in 2012 ontdekte zijn team zo'n 160 nieuwe soorten. Schildhuizen wijst op een berekening uit 2011. Ecologen van onder andere de University of Hawaii... bekeken hoeveel soorten beschreven zijn in de periode van 1750 tot nu. Hun grafiek met jaartallen op de x-as en het totaal aantal ontdekte soorten op de y-as... geeft aan een rechte lijn schuin naar boven. Zij maakten eveneens grafieken van het aantal bekende geslachten. Families, orders, klassen en stammen... Even als opfrisser bij mensen horen bij het geslacht Homo. De familie van de mensachtigen, de orde van de primaten, de klasse van de zoogdieren en de stam van de gordadieren. De lijnen buigen af naar een maximale aantal. Door te veronderstellen dat de grafiek van het aantal ontdekte soorten ook zal afbuigen naar een maximum, kun je berekenen hoeveel soorten er zijn. De uitkomst: 8,7 miljoen soorten planten, schimmels en dieren. In 2011 waren het daarvan pas 1,2 miljoen ontdekt. Cry no more, cry no more. voor leggen optimaal zie fm Show Waddy Waddy is een pop-rockgroep uit Lancaster in Engeland. Ze zijn gespecialiseerd in hernemingen van hits uit de jaren 50 en begin jaren 60, terwijl ze ook origineel materiaal uitgeven. Show Waddy Waddy stond in totaal 209 weken in de UK Single Charge en had 10 top 10 hits waarvan er één de nummer één bereikte. De band werd in 1973 gevormd door de samensmelting van twee groepen... Choice en de Golden Hammers. De laatste vaak simpelweg bekend als de Hammers. Ze speelden allebei in het Forest Way pub in Lancaster... en ontdekten al snel een gedeelde muzieksmaak. Na samen te hebben gespeeld in jam-sessies... kwamen ze permanent bij elkaar en werden het Show Waddy Waddy geboren... Dit leidde tot een achtkoppige band. Met het ongebruikelijke kenmerk van twee vocalisten, twee drummers, twee gitaristen en twee bassisten. Ze hadden de meest van hun grote hits met covers van nummers uit de jaren 50 en begin de jaren 60. Hier zijn Show Waddy Waddy met Why Do Lovers. Do do lovers break each other's hearts? Oh, tell me why do mup do mup do apart? do mup do world do mup now. I'm crying every night. Why do lovers break A new day for everyone you came so which way is the wind blowing And what does your heart say